Zes uur in Monseree met het NMS-journaal. De regering Papandreou heeft een vertrouwensstemming in het Griekse parlement overleefd. Nu een meerderheid van het parlement met de regering steunt, lijkt de kans gestegen dat de besparingsplannen van Papandreou worden goedgekeurd. Dat is van cruciaal belang, want pas dan krijgt Griekenland extra financiële steun van de EU en het IMF. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn voor de tweede nacht op rij rellen geweest. Honderden mensen bekogelden de politie met onder meer bakstenen, molotovcocktails en vuurwerk. Zeker twee mensen raakten gewond toen ze werden neergeschoten. De problemen binnen de FNV over het pensioenakkoord zijn groter geworden. Na fnv bondgenoten heeft nu ook de Cabo forse kritiek op het akkoord. De bond vindt de overeenkomst onvoldoende en spreekt van nee tenzij... Voorzitter Snoei vindt dat de risico's nu te eenzijdig bij de werknemers liggen. En dat is voor de Abfacabo onaanvaardbaar. Verder heeft de bond grote zorgen over mensen met zware beroepen in de lage inkomensklasse. Die moeten zonder financiële nadelen toch op hun 65ste kunnen stoppen. Staphorst en Urk hebben de minste geregistreerde orgaandonoren van Nederland... De gemeente Goorlen heeft de meeste donoren, ruim 33% van de inwoners van de Brabantse plaats, vindt het goed als hun organen na hun dood worden gebruikt om iemand anders te helpen. Uit de donorstand die vandaag wordt gepubliceerd, blijkt verder dat van de grote steden Utrecht koploper is met donoren, bijna 28% heeft zich laten registreren. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zitten onder de 20%. Oud-commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Lema Stout, is benoemd tot waarnemend burgemeester van Schiedam. Ze vult het gat op dat ontstond na het vertrek van burgemeester Verver. Die legde vorige week haar functie neer na aanhoudende negatieve publiciteit over haar en haar gezin. Verver wordt beschuldigd van belangenverstrengeling en ambtsmisbruik. Het onderzoek naar haar integriteit loopt nog. Het weer, vooral in het oosten enkele buien, plaatselijk kans op onweer. Later op de middag vanuit het zuidwesten opklaringen. Het wordt 18 graden op de Wadden tot 21 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Het begint al behoorlijk vast te lopen op de A15 van Rotterdam naar Europoort. Tussen knopend Benelux en Spijkenissen al drie kilometer voor de Botleektunnel. De weg is daar namelijk dichter door een ongeluk. Het verkeer kan wel via de naastgelegen brug. Het NOS Radio 1-journaal Lara Rensen en Marcel Oosten Woensdag, 22 juni, goedemorgen De nacht was alweer beduidend langer Heerlijk uitgeslapen <tieden> Het wordt steeds minder zeker Dat de afspraken in het pensioenakkoord overeind blijven U hoorde dat zojuist In ieder geval wordt de verdeeldheid bij de FNV steeds groter En ook de ambtenarenbond Abvocabo staat er nu niet meer achter Dat hoort u straks nu hoort ook minister Kamp van Sociale Zaken. Hij gaat er nog altijd vanuit dat het goed komt bij de FNV... en dus met het pensioenakkoord. En de Griekse premier Papandreou heeft zijn steun dan eindelijk binnen. Al was het wel krap vannacht. Corny Keizer vertelt er meer over vanuit Athene. Daarmee is wel een belangrijke stap gezet... richting nieuwe noodsteun voor Griekenland. Het was wel nodig ook, want IMF begint ongeduldig te worden. We praten erover met hoogleraar Monetaire Economie, Ivo Arnold. En Joris van der Kerkhof is vanochtend bij de munt die 100 jaar bestaat. Hij zal het daar vooral over het voortbestaan van de euro hebben. Er wordt weer een nieuwe campagne voor orgaandonatie gestart. De Donorstand van Nederland heet hij. U krijgt straks de stand van een aantal orgaandonoren. En onze verslaggever is in de donorvriendelijkste gemeente. Rusland ligt op een ramkoers met de Raad voor Europa... die de mensenrechten in de gaten houdt. En dat wil Rusland nou net niet. Correspondent Keesje Hekser legt het zo uit. We praten erover door met CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt. Het kabinet wil meer duurzame energie... maar subsidieert vooral de fossiele brandstofsector. Surinamers zijn boos over het negerboek. En studenten van de TU Delft testen vanochtend een hele snelle fiets. Dan hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. Kunt ons volgen via internet, nos.nl of twitter, nosradio1. Het Griekse parlement heeft het vertrouwen uitgesproken... in de regering van premier Papandreou. De regering heeft een ψήφο in de geschiedenis, 155 Van de 298 aanwezige parlementsleden spraken er 155 een vertrouwen uit in de premier. de meerderheid dus. De vertrouwingsstemming was van cruciaal belang voor Griekenland. Verslaggever Eva Wiesing. Het is een hele belangrijke stap in de redding van Griekenland. Het is nog maar een eerste stap. Maar wel heel belangrijk, want als hij die stemming niet had gewonnen... als zijn kabinet niet het vertrouwen had gekregen... dan had hij eigenlijk niets anders kunnen doen dan vervroegde verkiezingen uitschrijven. Dan waren de financiële markten, die hadden in ieder geval al het vertrouwen in Griekenland meteen verloren. En dan was ook de Europese Unie en het IMF noodgeld voor de komende maand zeer onzeker geweest. Papandreou heeft de hele avond als een leeuw gevochten om die stemming te winnen. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn enorme bezuinigingsplannen. En de de situatie is moeilijk en pijnlijk, maar er is wel licht aan het eind van de tunnel, zegt Papandreou. Hij moet onder druk van Europa en het Internationaal Monetair Fonds tientallen miljarden nog bezuinigen. En veel Grieken pikken dat niet langer. Het kwam daarom ook weer tot rellen in Athene. De politie zet ook weer traaggas in om de betogen zijn heen te drijven. Volgende week wordt in het Griekse parlement gestemd... over de bezuinigingsplannen van Papandreou. De kans dat die worden goedgekeurd... is er na gisteravond bepaald wel groter op geworden. We blijven nog even bij Griekenland. Want Europa zou eindelijk eens als een blok... achter de euro moeten gaan staan. Dat zegt een aantal ongeruste topmannen... van Europese multinationals. Onder hen is ook de Nederlandse topman Verwaaien... van ICT-gigant Alcatel-Lucent. Het is niet alleen dat wij nu moeten betalen... En als we niet zouden betalen, zouden we gewoon door kunnen leven. Zo is het niet. Als we niet betalen, betalen we ook een prijs. En die prijs is veel hoger dan wanneer we wel betalen, zegt Verwaaier. Gevolgen zijn dan volgens hem niet meer te overzien. Als je wat doet met Griekenland uh, in, in drastische vorm... dat de financiële markten dan niet ophouden... maar zich aan mas zullen storten op het volgende land... Waar is het dan het einde? We moeten zorgen dat we de euro overeind houden. We moeten daadkracht laten zien. We moeten duidelijke maatregelen nemen. En we moeten aan de burger duidelijk maken dat de winst- en verliesrekening een positieve is. Behalve Verwaaien hebben ook de bazen van miljardenconcerns als Total BMW en Deutsche Post de brief met een oproep ondertekend. Goed nieuws dan voor groentetelers, want Rusland heft het importverbod van Nederlandse groenten op. Dat maakte staatssecretaris Bleker gisteravond bekend. We hebben donderdag een week geleden ook het akkoord met Moskou hadden we rond. Toen is Europa aan de bal gekomen. En ik kan u zeggen dat morgen overmorgen de grens open gaat. Rusland stelde de boycott in vanwege de uitbraak van de EHEC-bacterie. Door het importverbod kwamen veel tuinders in de problemen, omdat Rusland een belangrijke afzetmarkt is. Bleker was vorige week nog in Moskou om over dat importverbod te praten. En met succes, naar nu blijkt. In de FVV is een nieuwe ruzie ontstaan over het pensioenakkoord. Behalve FVV-bondgenoten heeft nu ook de Apva cabo stevige kritiek op dat akkoord. minister Kamp van Sociale Zaken, die het gestegel vanaf de zijlijn bekijkt, denkt niet dat de FVV-leden het akkoord zullen afkeuren. Ik kan me daar weinig bij voorstellen. Uh, vooral omdat het nieuwe stelsel waar nu toe besloten is uh, veel keuzemogelijkheden uh, biedt. Dus ik, uh, ja, ik begrijp niet wat je ermee opschiet als je er, uh, nee zegt. Ja, en als het zo is, dan uh, zien we dan wel weer. Maar op het moment uh, hou ik daar geen rekening mee. VV voorzitter Jongerius moet nu proberen iedereen alsnog te overtuigen. Overigens geeft Abba geen negatief advies aan de leden. De bond wil eerst meer weten over de zorgpunten. Belfast, Noord-Ierland, zijn gisteravond en vannacht opnieuw rellen geweest. De Politie werd onder meer bekogeld met stenen en molotovcocktails. Zeker drie mensen raakten gewond, onder wie een politieman. ze waren in een katholieke wijk van Belfast. Voor protestanten in de omliggende wijken kwamen de onlusten niet als een verrassing. I think dat been building to this for quite some time, and, and I don't think that, you know, the, I think, I think community has has felt it coming. And and again, you know, the statutory bodies have been well aware of it, but they haven't put in the je kon het zien aankomen, zegt een woordvoerder van de protestantse partij. Maar er is niets gedaan om de redden te voorkomen. De inwoners van de katholieke wijk willen dat Noord-Ierland zich aansluit bij Ierland. Dat ook katholiek is. In de omliggende protestantse wijken willen de mensen dat Noord-Ierland bij Groot-Brittannië blijft horen. I, Ban I, Ban Solemnly swear. Solemnly swear. To exercise in all loyalty. To exercise in all loyalty. Hij, Ban Ki-moon, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, werd gisteravond herkozen voor een nieuwe termijn van vijf jaar. Standing in this place, mindful of the immense legacy of my predecessors, I'm humbled by your trust. Voelt zich vereerd en nederig door het vertrouwen, zegt Ban, die dus ook de komende vijf jaar de baas van de Verenigde Naties is. 67-jarige Ban Ki-moon staat sinds 2007 aan het hoofd van de Verenigde Naties. Hij volgde toen Kofi Annan op. Mexico heeft een belangrijke slag geslagen in de strijd tegen de drugshandel. Een van de grootste drugsbazen van het land, die hier de aap wordt genoemd, is opgepakt. El gobierno federal ha detenido a su líder de más alto rango, Jesús Méndez Vargas alias El Chango, en un operativo realizado en Aguascalientes por elementos de la policía federal. El Chango, dus de opgepakte drugsbaas, stond aan het hoofd van het La Familia-kartel. Dat staat bekend als een van de meest gewelddadige drugsbendes van Mexico. Op een pakje sigaretten in de Verenigde Staten komt behalve een schriftelijke waarschuwing nu ook een foto te staan. Zo'n foto moet ongeveer de helft van het pakje beslaan en zal niet erg smakelijk zijn. Maar wel effectief, zegt de Amerikaanse minister van Volksgezondheid. De nieuwe graphic warning labels will be the toughest and most effective tobacco health warnings in this country's history and they tell the truth. Ja, de plaatjes vertellen de waarheid, aldus de minister. Op de foto's zijn onder meer een rot gebit, zwart geblakerde longen en het lijk van een dode roker te zien. Autoriteiten verwachten dat veel rokers zo erg schrikken dat ze vanzelf stoppen. A pack-a-day smoker will see these labels more than 7000 times a year. Cool en nou ook kinderen dus die denken dat roken cool is krijgen zo een ander beeld van roken te zien al dus deze vrouw van de voedsel- en warenautoriteit wie zelf zo'n afschrikwekkend pakje wil zien moet nog even geduld hebben de fabrikanten krijgen tot september 2012 de tijd om de plaatjes op hun verpakking te zetten Tijdens de eerste Nacht van de Theologie is de Theoloog van het Jaar gekozen. En de winnaar is... Frank Bosman. Juist, Frank Bosman dus. Het publiek vond dat Bosman de man is... die de godswetenschap het afgelopen jaar het beste naar buiten heeft gebracht. De Nacht van de Theologie werd voor het eerst gehouden. Het doel is om theologen te inspireren bij hun werk... en het onderlinge debat te stimuleren nog even naar Amerika want in de stad Portland heeft de gemeente 32 miljoen liter drinkwater laten wegspoelen omdat iemand in het waterreservoir had geplast. En there are people die say that's a, that's it's an overreaction. Ik um, I don't think so. I think just dealing with the yuck factor. Um I can imagine how many people would be saying I made orange juice with that water this morning. Ja, de woordvoerder van het waterbedrijf vindt niet dat de maatregel overdreven is. Hij wil mensen de gedachte besparen dat, het, dat ze vies water hebben gedronken. De jakfactor. En of we bijvoorbeeld sinaasappelsap van gemaakt hebben. De dader heeft zich trouwens gemeld. Hij moest, gewoon nodig. Het was dark, it was night. Right afterwards, I, I felt guilty. I knew I did wrong. Ja, hij wist meteen dat hij iets fout had gedaan. De dader krijgt geen straf voor zijn plas. De gemeente neemt genoegen met deze spijtbetuiging. Nou, nog maar even naar de beurzen. Op Wall Street boekte zich gisteren flinke winsten. Beleggers hadden kennelijk vertrouwen in een goede uitkomst... van de stemming in het Griekse parlement over de nieuwe regering. De Dow Jones van 30 belangrijke fondsen sloot bijna een procent hoger. Technologiebeurs Nasdaq boekte een winst van zelfs 2,2 procent. In Japan, daar wordt alweer een uurtje of 4 gehandeld. De Nikkei staat daar ruim 1 procent in de plus. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het nog eens beluisteren via onze website. nos.nl slash radio 1. En daar vindt u de podcast. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over 6. Het is een feest voor de Golden Earring, de... Haagse band heeft twee jubilea te vieren. Twintig jaar geleden opende de band met een concert in Almere, de Muziekwijk. Jawel. De straten kregen namen van muziekinstrumenten en van muzikanten... zoals bijvoorbeeld Jacques Prell, Elvis Presley, Rolling Stones. En ook Golden Earring. Het is vijftig uh, jaar geleden dat de band werd opgericht... door Rines Gerritsen en George Koymans. Beiden maakten nog altijd deel uit van de band. Gaan we song van Rines, I've just lost somebody... to slide. I've just lost somebody van de Golden Earring. In 2005 werd de live-uitvoering die u hoorde van dit nummer... opnieuw een grote hit naar aanleiding van het overlijden... van een grote fan van de Golden Earring. Kwart over zes geweest. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Voor de eerste keer vanochtend schakelen met Joris van der Kerkhof. Joris in Utrecht, goedemorgen. Goedemorgen, Marcel. En dan waar precies? Bovenop een, ja, bovenop een muntje van 10 cent. Goh. Met een koninklijk kroontje erop. Um, 1980, 10 cent... En dan uh, de tekentjes van de muntmeester uh, daar ook uh, in. Dat muntje, uh, dat is even groot als mijn, uh, mijn voeten. Dat zit in uh, de vloer uh, voor appelstof, kleine s, rijksmunt... Uh, in, in, in, in de vloer uh, gebakken, zeg maar. Daar heb je die van 10 cent en die van 25 cent. Die is ook precies even groot als mijn voeten. 1974, 25 cent. Dat gebouw uh, waar die munten in, de, in het... Uh, Waar die munten voor liggen. Dat gebouw bestaat precies 100 jaar. En ter gelegenheid van die 100 jaar... Hey, hier is een gulden, een Nederlandse gulden uit 1980. Nou, die is. Veel groter dan mijn voeten. Um, ter gelegenheid van die 100 jaar... Uh, gaat de koningin in de loop van de dag vandaag... een herdenkingsmunt slaan. Uh, dat doet ze dus ter gelegenheid van 100 jaar gebouw. Ze heeft hier al wel eens eerder een uh, munt geslagen. Dat was in december 1998. Dat was een euromunt. En dat klonk toen als volgt. Daar ben ik ook heel erg verheugd dat u vandaag hier aanwezig bent. En ik zou u graag willen uitnodigen... om de allereerste... Uh, euromunt te slaan. Er komen er nog bijna 3 miljard. En dit is echt de eerste. Als staatssecretaris gemeente dit heeft gezegd... loopt hij naar het apparaat. Maar hij het echt uitgelegd waarop ze moet drukken. Door de munter. De dame met handschoenen. Die legt nu een muntje. Een rondel. Een kale munt neer. Een gouden buitenrand. En een nikkelen binnenkant voor Euromunt 1. Van 1 euro. Ik krijg nu nog tekst en uitleg op welke knop je zo meteen moet drukken. De 1 euro is uh, goudkleurig aan de rand en heeft een zilverkleurig hart. En 2 euro is precies andersom. zilverkleurig rand en goudkleurig in het midden. Peter van der Meerschout in de december 1998. Um... Dat is de euro. Hier uh, is nog een 2,5 gulden uh, munt ook. Die is twee keer zo groot als mijn, mijn voeten. Uh, voor dat gebouw uh, staat dan... de Nederlandse gulden werd van 1911 tot 2002 geslagen in het muntgebouw. Daar staan er allemaal F's naast. En dan een euroteken. De Europese munt, de euro, werd in januari 1999... dus een maand nadat uh, de koningin de eerste sloeg... in productie genomen voor uh, onze een gelegenheid, die munt die de koningin vanmiddag gaat slaan, om eens te praten over de euro, over het slaan van munten, over de kosten van die, van die munten, waarom... Uh, over, over, over Griekse euro's, over andere euro's... over uh, alles wat met euro's uh, te maken heeft. Vanaf nu eerst in uh, het gebouw van de munt... en daarna ook nog in het Geldmuseum. En het zou zelfs zo kunnen zijn dat mensen die om drie uur... de eerste munt zouden willen gaan kopen... hier om negen uur al voor de deur staan. Want uh, het schijnt ook heel populair te zijn... om vooral herdenkingsmunten te verzamelen. Aha. Dan horen wij daar meer over. Joris van der Kerkhoff vanochtend in Utrecht bij De Munt. Minister Schultz van Verkeer wil deze zomer de papieren strippenkaart afschaffen... en de OV-chipkaart in grote delen van het land invoeren. Voordat dat gebeurt wil de Tweede Kamer op voorstel van GroenLinks en de PvdA... nog een paar verbeteringen zien om de OV-chipkaart klantvriendelijker te maken. U hoorde daar gisteren al over in het Radio 1 journaal. Maar ja, minister Schultz is niet echt van plan om op die eisen in te gaan... Politiek redacteur Hans Andringa sprak met Ineke van Gent van GroenLinks en met Jacques Moenars van de PvdA over welke verbeteringen de minister nu naast zich neerlegt. Voer de roze OV-chipkaart in, dat is één. Zorg ervoor dat er een lagere opstaptarief komt. Nu moeten mensen 4 euro vooruit betalen, maak daar drie euro van. En ten derde, zorg dat er één OV-loket is. Één aanspreekpunt en die zorgt ervoor, want er is ook één OV-chipkaart, dat de problemen worden opgelost. Dat zijn drie dingen, niet zo moeilijk, om gewoon tegemoet te komen aan de belangen van de reiziger. En zelfs dat wil de minister niet. Mevrouw van Gent, hoe typeert u de brief van minister Schults? Nou ja, ik zou bijna zeggen een opgewarmde prak waar eigenlijk niks nieuws in staat. We hadden vorige week een soortgelijke brief waarin de minister ook aangaf van nou een aantal dingen wordt nog onderzocht, dat gaan we nog eens bekijken. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, dit is voor mij niet voldoende. Wat mist u in de brief? Nou, ik mis in de brief uh, eigenlijk keiharde toezeggingen. Kijk, als het gaat om die uh, roze overchipkaart, die anonieme kaart waar uh, ouderen en kinderen tot 12 jaar op kunnen reizen, dat is niet geregeld. Uh, als het gaat om één klachtenloket, nog steeds niet geregeld en ook niet duidelijk wanneer het dan wel gaat uh, gebeuren. Als het gaat om het verlagen van het uh, instaptarief van 4 naar 3 euro, niet geregeld. Dat wordt nog eens onderzocht en bekeken. Ja, en nu maakt ze zich er toch een beetje als een Jantje van Leiden van af. En dat vind ik niet acceptabel. Als we het nu niet uh, doen, ik ben bang, uh, gezien de voorgeschiedenis, dat het dan helemaal niet gebeurt. Meneer Monas, ja, kijk, deze minister weet precies hoe het moet als er een kilometer asfalt wordt worden aangelegd... of dat er een 130-kilometer-bord de grond in gaat. Dat is haar goed recht. Maar ze kan nu niet opeens voor stoppetje gaan spelen... dat ze hier niks aan kan doen. Wat voor conclusies gaat u trekken? Er is woensdag een debat. Wat zal uw opstelling zijn? Dat is heel duidelijk. Ik hou ervan om consequent te zijn... Dus wij zullen de minister nog één keer een kans geven in het debat om op die drie punten die ik noemde de Kamer tegemoet te komen. Dus op te komen voor de belangen van de reiziger, een betere overchipkaart. Doen ze dat niet, dan zeggen we van nou minister, dan steunen wij niet uw voorstel om die strippenkaart uit te zetten. Wat zijn de gevolgen als de Kamer zich in meerderheid verzet tegen de plannen van de minister? Nou, het gevolg is dan dat we begin juli uh, niet de strippenkaart uh, kunnen afschaffen... maar dat we zeggen naast de OV-chip handhaven voorlopig uh, de strippenkaart totdat de problemen die er nu nog zijn, zijn opgelost. Het is de verantwoordelijkheid van de minister. Als de minister geen regie wil uitvoeren... en alle Kamerfracties hebben zelfs nog met Eurlings in zijn laatste debat gezet... regie, regie, regie, want het gaat niet goed. En als de minister op haar handen gaat zitten en het overlaat aan anderen... en er niks aan wil doen, is dat haar verantwoordelijkheid. En tot die tijd wordt wat ons betreft dan de strippenkaart niet uitgezet. Nou, minister Schultz is bang dat verdere vertraging... Met het invoeren van de OV-chip en het afschaffen van de strippenkaart zal leiden tot financiële claims van allerlei regio's. De provincie Zuid-Holland heeft bijvoorbeeld al een claim van zo'n 675.000 euro ingediend vanwege een eerdere vertraging. En de stadsregio Rotterdam heeft een claim ingediend van zo'n 30 miljoen. Een van de meest beroemde modeontwerpers dan. John Galliano, die tuimelde vier maanden geleden van zijn voetstuk. Hij zou mensen in Parijs hebben bedreigd... en zich schuldig hebben gemaakt aan racisme en antisemitisme. Galliano, die ooit nog zanger is. Madonna kleden werd door zijn werkgever, het modehuis Dior, direct op straat gezet. Vandaag verschijnt hij dan eindelijk voor de rechter. Een correspondent Frank Renaud vertelt wat er voor Galliano op het spel staat. John Galliano had een reputatie... Een uitstekende reputatie op de catwalk en bij modehuis Dior, waar hij werkte. Maar hij had een verschrikkelijke reputatie als hij s'avonds op het terras ging zitten... van zijn favoriete café in Parijs, La Perle. Dan ging het er ongeveer you zo aan toe. No, but like you your mother, your Ik hou van Hitler. En mensen zoals jij, je moeder en je voorouders zouden dood moeten zijn. Dat zei John Galliano eind vorig jaar op dat caféterras. De mensen die dit filmden met hun mobiele telefoon die lachten erom en deden verder niks. Maar andere mensen die deden wel wat. Ze stapten naar de rechter. Galliano zou tegen die mensen namelijk dezelfde beledigingen hebben geuit op een ander moment. Hij schold ze uit voor vuile joden en dreigde ze te doden staat in de aanklacht. De 50-jarige topontwerper zelf spreekt het allemaal tegen. Hij heeft de aanklagers misschien wel beledigd, maar niet meer dan dat, zegt zijn advocaat. Aucune injure of raciste van iemand die ce soort n'aurait heeft tenue volgens de témoignages die zijn rapportés door meneer Galliano. Galliano heeft niets racistisch of antisemitisch gezegd, al dus advocaat Stefan Zegbiep. En er zullen ook getuigen worden opgeroepen om dat te bewijzen. Voor Galliano's carrière is het hoe dan ook te laat. Zijn werkgever, Modehuis Dior, zette hem al op straat. En prominenten uit de modewereld en de showbusiness hebben zich publiekelijk van hun vroegere held afgekeerd. Actrice Nathalie Portman zei te walgen van Galeano. En de ontwerper zelf? Die heeft de afgelopen weken in een ontwenningskliniek gezeten. Want zijn slechte gedrag was allemaal te wijten aan alcohol en drugs. Maar dat is dan zijn probleem, zegt de antiracismeorganisatie LICRA, die vandaag ook in de rechtszaal zit als civiele partij. De uitlatingen van Galliano zijn schandalig en ontoelaatbaar, of je nou dronken bent of niet, zegt racismebestrijder Alain Jakubovic. Dus wat hem betreft moet Galliano gewoon boeten. Als de rechter daarin meegaat, kan de modeontwerper maximaal zes maanden de cel ingaan. of een maximale boete krijgen van 22.500 euro. Het NOS Radio 1-journaal. Sport. Robin Haze speelt vandaag in de tweede ronde op Wimbledon. tegen Fernando Verdasco. De Spanjaard versloeg de Tsjech Radek Stefanek. in vijf sets in een partij die bijna vier uur duurde. Een zware belasting voor Verdasco. Maar Haze blijft waakzaam. Uh, nou ja, Verdasco die. Uh... Ja, kan op elke ondergrond wel spelen. Gas is wel zijn minste. Maar ja, hij sfeert goed. Hij heeft goede backhand, goede returns. Dus ik moet, ik moet gewoon op moeder zijn voor, uh, voor hem. Haase kon gisteren in zijn partij tegen de Spanjaard uit Pere Riba... vooral vertrouwen op zijn opslag. In de drie sets die de Nederlander nodig had... produceerde hij maar liefst 25 aces. Desondanks weet Haase nooit zeker of dat wapen er de volgende dag ook weer is. Nou, het is sowieso altijd een nieuwe dag. Ja, vandaag stijgt veel wind, dus het is lastig om te sferen. Alleen heb ik gewoon uh, mijn opgooi zo goed gekregen dat ik, uh, dat ik daar niet zo heel veel last van had. Maar ja, morgen is het misschien weer heel anders en uh, moet je misschien weer zoeken. Of je kijkt in de zon, sowieso een andere tegenstander die misschien beter returneert. Uh, zoveel verschillende factoren die natuurlijk invloed kunnen hebben op zo'n service. Alleen, uh, ik moet gewoon zorgen dat die factoren of niet zo mij niet zo beïnvloeden als uh, het misschien één, twee jaar geleden hebben gedaan. Alweer Robin Haasen bereikte ook de grote favorieten de tweede ronde. Zesvoudig winnaar Roger Federer had weinig problemen met de kazak Michal Kukushkin. En Novak Djokovic was snel klaar met de Fransman Jeremy Chardy. Beide wonnen hun partijen in drie sets. Bij de vrouwen bereikte Serena Williams de tweede ronde. De titelverdedigster had tegen de Franse Aravan Rezaï drie sets nodig. Amerikaanse maakte vorige week haar twee na een jaar vol blessureleed. leed. Na haar overwinning van gisteren liet ze overmand door emoties haar tranen de vrije loop. It definitely was just so emotional for me because you know throughout the last 12 months I've been through you know a lot of, of, of uh, a lot of things. That's... Dat was echt een heel emotioneel moment, zegt ze de afgelopen twaalf maanden. Heb ik heel veel dingen moeten doorstaan, niet normaal, ook dingen waar jullie niets van weten, zei ze. Ik heb een hele lange en zware weg moeten gaan. En dat ik dat heb doorstaan is uh, ontzettend gaaf. Vito Pereira is volgend seizoen de trainer van FC Porto, kampioen van Portugal. Pereira was assistent van hoofdcoach André Villas-Boas... die vertrekt vermoedelijk naar het Engelse Chelsea... waar Villas-Boas in het verleden al eens als assistent werkte. Radio 1, het NOS -journaal. Goedemorgen, het is uh, half zeven, door het Meegens. De Griekse premier Papandreou heeft het vertrouwen van het parlement gekregen. Een Kleine meerderheid sprak zijn vertrouwen uit in de regering en daarmee lijkt de weg vrij voor nieuwe bezuinigingsmaatregelen en nieuwe miljardensteun van de EU en het IMF. Net als gisternacht was het ook afgelopen nacht onrustig in Belfast. In een katholieke wijk die omringd wordt door protestantse wijken braken rellen uit. Honderden mensen bekogelden de politie met molotovcocktails cocktails en vuurwerk. Zeker twee mensen raakten gewond toen ze werden beschoten. Advocabo FNV vindt het pensioenakkoord op dit moment onvoldoende. De bond roept de FNV en andere bonden op de gesprekken met de werkgevers en het kabinet te heropenen. Negatief advies aan de leden gaat de Affacabo vooralsnog te ver. FNV-bondgenoten wezen het akkoord eerder al af. En de gemeente Goorle heeft na verhouding de meeste geregistreerde orgaandonoren van Nederland. Ook in de hoeveelheid registraties is de Brabantse gemeente koploper. Staphorst en Urk hebben na verhouding de minste geregistreerde orgaandonoren. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Online. Vandaag is er opnieuw veel bewolking. Er is kans op buien, maar er zijn ook zeker plaatsen waar de zon te zien zal zijn. Nou, op dit moment dan komen er alleen in het noorden opklaringen voor. In de rest van het land is het bewolkt en valt hier en daar een klein beetje regen. Het is actueel zo'n 12 tot 15 graden. Maar vanochtend blijft het op veel plaatsen bewolkt en met name in het zuidoosten is ook kans op een bui. Vanmiddag dan neemt geleidelijk in het binnenland de kans op buien verder toe. In het noorden en westen daar zien we geregeld nog de zon. Het wordt zo'n 18 graden aan zee tot 20 in het oosten van het land. En daarbij staat er een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidwesten. Dan vanavond dan komen er eerst nog enkele buien voor, soms ook met onweer. Maar later dan wordt het droger en klaart het op. Morgen donderdag, dan is het wisselend bewolkt. Opnieuw is er vooral in de middag kans op buien. En het wordt dan zo'n 18 graden. ANWB Verkeersinformatie. Ik begin met een wegafsluiting. De A15 Rotterdam richting Europort is bij de Botlektunnel dicht na een aanrijding. Inmiddels staat er tussen knopend Vaanplein en Hoogvliet 8 kilometer file. Verkeer kan omrijden via de Botlekbrug. Ook een aanrijding met meerdere auto's op de A28's volle richting Utrecht. Tussen strand Nulde en knopend Hoevelaken staat 10 kilometer. Bij Hoevelaken is de rechte rijschok dicht.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 Morgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Amsterdam is de eerste nacht van de theologie gehouden. Bedoeld om duidelijk te maken dat theologie er nog steeds toe doet... ook in een land waar steeds minder mensen naar de kerk gaan. Wilt u weer gaan zitten? We gaan over één keer verder. Eén ding weet je zeker als je 200 theologen in een zaal bij elkaar zet... er zal gepraat worden... Wilt u alsjeblieft plaatsnemen? Praten kunnen ze wel, die theologen. Luisteren is een beetje moeilijker. We willen graag voor het lied over water, dat het stil is. Voor de eerste nacht van de theologie is een deel van het chique gebouw van de hermitage in Amsterdam afgehuurd. De heren en dames theologen zitten aan een viergangen menu met live muziek en een paar prikkelende discussies. Nederland is een christelijk land en dat is een ramp. We gaan die instelling bespreken en dat doen we uh, met de reizen. Theologen mogen best een beetje trots zijn op zichzelf. Dat is zo'n beetje de gedachte achter deze soirée, Compleet met prijzen voor het beste theologische boek. De winnaar is de Bijbel cultureel. Ja. En voor de meest in het oog springende theoloog. Ook al is Nederland in hoog tempo aan het ontkerkelijke, theologen zul je altijd nodig hebben. Zeggen niet alleen de theologen zelf, maar is ook de onverdachte mening van Rijn Zunderdorp. Hij is voorzitter van het Humanistisch Verbond. Ik vind dat moderne theologen die oog hebben voor de hedendaagse samenleving in het openbaar het debat moeten voeren over hoe christendom in deze tijd... of hoe de islam in deze tijd eigenlijk uitgelegd moet worden. En dat, daar hebben we absoluut theologen voor nodig. Er zijn een aantal theologen waar ik wel van hou eerlijk gezegd. Eentje heb ik genoemd en waarin Eentje kuiven... en is van de er er 400... En van de zaal met de 200 theologen in kostuum of in... Mantelpak, dan wel gala-jurk, daal je letterlijk af naar de binnenplaats van de Hermitage in Amsterdam, waar een parallelle sessie van theologen plaatsvindt. Huichelaars, ben jullie schriftgeleerde? Pariseeën, Huichelaars, Jullie bouwen 11 mm naar museum. Karel Smouter is een van de organisatoren van die Contrastnacht. Maar wat, wij, wat we dachten is, wat is het jammer dat als je doelstelling is om theologie in het openbaar zichtbaar te maken, dat je je opsluit in een museum. Dus onze gedachte was eigenlijk vrij simpel. Er zijn er meer mensen die het jammer vinden dat het 60 euro kost, dat je alleen in een dresscode mag komen. Uh, Ik zie op... hier een heel ander publiek. Klopt. Ik begreep er... dat de wijn al op was omdat een paar... Uh... Alcoholisten zich vergrepen hadden aan de, de flessen? Ja, nou ja, dat, uh, dat kan gebeuren als je, je kwetsbaar opstelt. Maar ik geloof dat we de verhitte discussies nodig hebben als tegenwicht tegen een wereld waarin alles conformistisch uh, hetzelfde is. Dus, uh, en wat mij betreft is, is, is het belangrijk om irritante vragen te blijven stellen. En dat is theologie. Dat zou theologie moeten zijn, volgens mij. Ja. De gelopen nacht was de eerste nacht van de theologie en Roep Pauw was daarbij, maakte deze reportage. Dan naar de Surinaamse gemeenschap, want daar is discussie ontstaan over de Nederlandse vertaling van The Book of Negroes van Lawrence Hill. Het Negerboek, zo heet het in het Nederlands. Het gaat over de geschiedenis van de Nederlandse snavernij, met name de titel zorgt voor opschudding. We gaan het over hebben met Kenneth Rentvrum, is voorzitter van de stichting Amsterdam Centrum 30 juni, 1 juli. Deze stichting organiseert onder andere de jaarlijkse slavernijherdenking in Amsterdam. Meneer Rentvrum, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is het probleem met dat boek? Nou, in de eerste plaats, heb uh, het niet over de Nederlandse slavernij. Dat is uh, een van de problemen. Uh, en het gebruik van het woord nee, uiteraard. Hè? Um, ongetwijfeld uh, zal u bekend zijn, het woord neger dat werd gebruikt in Nederland vanaf uh, rond uh, 1645, 1644. Dat uh, hangt precies samen met, uh, met de slavenhandelen, transatlantische Atlantische slavenhandel. En uh, dat uh, woord is, uh, zeker de Surinamers hier in Nederland zijn, ontzettend uh, gevoelig. Omdat we meer toegang hebben tot literatuur. Meer uh, informatie krijgen en meer weten over uh, de slavenhandel en de slavernij zoals het geweest is. Maar is het niet juist interessant als uh, de naam, het woord neger, destijds gebruikt werd... om het dan ook te gebruiken voor een boek dat daarover gaat? Uh, nou, uh, kijkt u... Uh, wat ik heb begrepen, want overigens mijn rol in dit verhaal is dat een, uh, de uitgever hier in Nederland een, uh, dit boek heeft uitgegeven, heeft vertaald uh, vanuit het Engels van die Canadese schrijver Laurens mm Heel. -hmm. Uh, dat boek is een, uh, fijn, een groot succes te zijn in het buitenland, waaronder Australië, Denemarken en Amerika. Uh, dus het zou hier ook een groot succes kunnen worden. Echter, in Amerika heeft de uitgever om hem over reden besloten om toch een andere titel te gebruiken. En hier in Nederland heeft de uitgever die ook natuurlijk uh, de mogelijkheid had om een andere titel te gebruiken, ervoor gekozen om het, het negerboek te noemen. Mm -hmm. En ze hebben research gedaan. Uh, want vanwege de research hebben ze bijvoorbeeld het boek gepubliceerd of gepresenteerd bij het NINSEE, het Nederlands Instituut, het Nationaal Instituut voor Slavernijverleden. En vervolgens hebben ze dus eigenlijk niet verder research gedaan om erachter te komen dat het woord neger bijzonder gevoelig ligt bij grote groepen ja. Surinamers. Meneer Envrum, hoe is het met de inhoud? Staat u daar wel achter of heeft u daar ook bezwaren tegen? Uh, Overigens, ik ben niet degene die bezwaren heeft. Hè. Oh. Ik heb een, uh, op donderdag heb ik contact gehad na allerlei commotie over dit boek. Dus u vindt de titel wel goed? Ik vind... Ik, nee, dat, dat zeg ik niet. Oh. Ik vind, nou, dan heeft u bezwaren ik, volgens mij. Ik, ik heb bezwaar, maar ik ben niet degene die zeg maar, de actie is begonnen. Nee. Dat de maar, maar, maar, dat maar, dat, maar dat maakt ons ook niet zoveel uit. U heeft dus problemen met de titel en ook met de inhoud? Ik heb geen probleem met de inhoud. Oké, okay. inhoud is prima. De titel is alleen niet goed. Dus daar zijn er problemen mee. Wat, wat kan nou een oplossing zijn? Want dat boek is er. Ik heb hem ook zien liggen in de boekhandel. Hij staat ook hoog in de top 10. Dat heb ik ook gezien, ja. ja. Moet dat veranderen wat u betreft? Nou, ik heb een uh, te bemiddelen in het conflict. Want dat is mijn rol. Laten we dat even benadrukken. En uh, ik heb vervolgens uh, voorgesteld, omdat ik er tegen ben dat er uh, sprake kan zijn van de enige boekverbranding, hmm. heb ik voorgesteld om uh, een dendum te voegen in dat boek, waarbij met name die gevoeligheid om het woord neger zou worden uitgelegd en dat de lezers daar kennis van zouden kunnen nemen. En de uitgever die heeft dat niet uh, willen accepteren okay. en die zegt dat zij wel op hun website over die gevoeligheid willen publiceren, maar niet in dat boek. Nee, oké. Okay. Dus dat blijft en... gewoon zo. En op de website kunnen mensen dan wat lezen over de gevoeligheden rond uh, ja, het woord. Oké. Okay. En... Nou, we, we willen u bedanken. We moeten het hierbij laten. Kenneth Renfrem, voorzitter van de Stichting Amsterdam Centrum, 30 juni, 1 juli. Oké, okay. graag gedaan. Dag. Tien over half zeven geweest. Start vandaag een nieuwe campagne om zoveel mogelijk mensen... nog maar eens te overtuigen om orgaandonor te worden. Voor het eerst is het mogelijk om via een website te kijken... in welke gemeente de meeste donoren wonen. Nieuwe spotjes op radio en televisie... moeten neezeggers uiteindelijk over de streep trekken. In Brabant is dat al gebeurd, want die provincie gaat aan kop... als het gaat om orgaandonatie. Dit is de donorstand van Nederland. Vandaag Sint-Antonis... Op dit moment is 42,3 van Sint-Antonis geregistreerd. Daarvan zeggen 2595 mensen ja. Nederland heeft meer orgaandonoren nodig. Nergens wonen procentueel zoveel orgaandonoren als in Brabant... en helemaal hier in Goorlen. Maar liefst 50,5 oftewel één op de twee Goorlenaren... heeft een donorcodiciel. Maar hoe komt dat? Geen flauw idee. Zijn golenaren zo vrijgevig? Jazeker, daar wel. Wij geven gewoon overal aan. Ik geef ook heel veel bloed, om de veertje dagen. Ja. Bent u ook orgaandonor? Ja, ook. Is dat een anders? bewuste keuze geweest? Bewuste keuze geweest, ja. ja. Of ik het ben? Ik ben het niet. Ik heb uh, bloeddonor ben ik geweest, maar dan mag ik, niet meer ge ik mag geen bloed meer geven. Nee. En dat mede achtergrond. Dus het geldt sowieso voor heel Brabant. Brabant schijnt voorop te lopen in het aantal orgaandonaties. Dat is een compliment hè, voor de Brabanders vind ik. Het is een karaktertrek van, uh, ja, van de mensen die in de zuidelijke helft van, van Nederland wonen. Denk ik. Ja, maar het is hier zo'n vrijgevig volkje, jongen. Inbreden, daar sta ik ook van, te krijg iedere keer. Bent u orgaando nog? Ja, ja ik heb, uh, alles wat ik heb, dat heb ik weggegeven. Tenminste, in, op papier dan. Hè? Nog ja. niet. Maar... Nee. En waarom, als ik vragen mag? Ik denk, als ik in zo'n situatie zou, zou zijn, dat ik heel blij zou zijn om uh, ook geholpen te worden. Ja. Dus. En bent u daartoe aangezet door, vanwege een campagne of bent u er zelf op gekomen? Nou, wel vanwege een campagne. Toen hebben we gezegd van, nou, laten we het maar uh, gewoon doen. Normaal sta je er niet bij stil. En dat is een hint om te zeggen van, nou, huppakee, dan, ja. dan doen we dat. Nu is Ghole koploper, maar Brabant in zijn geheel is sowieso al koploper. als het gaat om het aantal orgaandonaties. Verbaas u dat? Nee, nou ja, het blijft de katholieke. Naast de liefde. Ja, naast de liefde, ja. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, een fijne dag en ik hoop dat ik nog heel lang van uw eigen organen hey, mag genieten. Hey, dat, dat hoop ik ook. Ja, succes verder, hè? Dank u wel. De mensen op straat hebben dus eigenlijk geen idee waar het door komt. Dus ben ik nu in het gemeentehuis van Ghole bij de burgemeester, mevrouw Rijsdorp. Weet u het hoe het komt dat er zoveel orgaandonoren percentueel gezien in gewonnen wonen? Nou, ik weet het niet zeker, maar ik denk dat er in ieder geval toe bijdraagt dat er hier altijd sprake is van een grote betrokkenheid op elkaar. Ook als je kijkt naar het werk van de vrijwilligers, dat richt zich ook heel vaak op zorgen en in ieder geval op samenwerken. En ik denk dat dat uh, zeker zal zijn bij uh, dit soort zaken. Dus ik denk dat dat ertoe bijdraagt. Heeft de gemeente er ooit iets aan gedaan? Een extra campagne gevoerd of iets dergelijks? Of het bij de mensen onder de aandacht gebracht? Nou, ik mag zeggen, uh, een aantal jaar geleden in 2008... toen waren wij overigens ook al de gemeente... waar uh, de meeste orgaandonorregistraties uh, waren. Maar toen was het er één op de vier... Toen hebben wij wel degelijk ook een aantal acties gedaan. We hebben posters opgehangen. Dat hebben we vrij regelmatig. Uh, we sturen met de brieven van de gemeente... sturen we ook brieven mee over de donorregistratie, orgaandonorregistratie. Uh, dus wij hebben daar wel degelijk wat aan gedaan. En kennelijk heeft dat wel geholpen. Want nu hebben we één op de twee mensen uitgehoorlen... die dat uh, dus ook doen. Dus uh, dat is een mooi resultaat, zou ik zeggen. Nu is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag die ik u ga stellen. U bent... Burgemeester van de gemeente waar de meeste, percentueel gezien, de meeste donoren wonen. Hoe zit dat met u? Nou, daar kan ik van zeggen dat ik dat al heel erg lang zelf ook ben. Al ver voordat ik in Goorlen woonde. Dus nu ook nog steeds. Ja. Hebben ze misschien aan u een, een voorbeeld genomen? Dat denk ik niet, maar dat mogen ze wel. En ik hoop dat in ieder geval veel mensen het dan navolgen. Word donor en bekijk de stand op jaofnee.nl. Zo dadelijk is het mogelijk om 130 kilometer per uur te fietsen. Nou, in Delft denken ze van wel. Hoe ze dat gaan doen, hoort u zo dadelijk van ze. Eerst maar eens naar Jolanda van der Velden. Goedemorgen, Jolanda. Goedemorgen, Lara. Hoe is dat de weg? Uh, ja, zo'n zo 30 kilometer, maar twee uh, hele lange files. Bij Rotterdam is het uh, misgegaan met een aanrijding van Rotterdam naar Europort. Daar is de botlektenon nu dicht. Uh, inmiddels vanaf Knopend Vaanplein tot aan Hoogvliet 10 kilometer. Verkeer kan omrijden via de Botlekbrug en een aanrijding met meerdere auto's op de A28... volle richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken, 10 kilometer. Daar is de reisrook dicht. Hmm, nu al zulke lange files daar. Gaat dat voor ja. problemen zorgen verderop, denk je? Nou ja, het, uh, verder dan Europort kan je haast niet komen... want dan zit je straks in het water. Maar die A28, <lacht> ja, dat is wel lastig. Dus misschien is overwegen om uh, daar om te rijden. Ik heb nog geen tijd gehoord van Rijkswaterstaat... hoe lang dat duurt voordat die open gaat. Maar ja, woensdagochtend is niet een al te drukke ochtendspits... Tussen acht en half negen, denk ik, iets minder dan 100 kilometer. We horen het van Jolanda. Tot dan. Tot zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We weer eens kijken in Utrecht bij de munt. Daar is Joris van der Kerkhof vanochtend, want de munt bestaat 100 jaar. Joris, maar uh, gespreksthema zal toch de euro zijn... en vooral het voortbestaan van deze munt. Ja, nou, die blijft hier wel voortbestaan. In, in het gebouw waar 100 jaar geleden de eerste munten uh, uitkwamen... toen waren dat nog geen euro's, toen waren dat gulden munten. Meneer, is die Florijn eigenlijk gestopt? Florijn is al uh, voor de tijd van Napoleon gestopt. Okay. Dat is heel lang geleden. De commercieel directeur van Schrijksmunt. Uh, voor het gebouw, het prachtige gebouw aan de Leidseweg in, de, in Utrecht aan het water, met in goud gehouden... nou ja, goudkleurig in ieder geval, de tekst... het geld hier uit metaal verkregen... zij nooit ten vloek, toch steeds ten zegen. Dat is 100 jaar geleden, dat geldt nog steeds zo... Dat geldt nog steeds zo. Het is toen ter tijd verzonnen door twee ambtenaren van het ministerie van Financiën in 1911, de heren Trip en Van Geijn. En dat staat nog steeds boven de officiële ingang van ons pand. Ja, die ingang, we gaan door een zijingang naar binnen, maar de ingang daaronder uh, zitten twee dragertjes. Die dragers zijn. Uh... Ja, geldmannetjes, mannetjes met een, een, een mandje uh, waar, waar, waar muntjes in kunnen. Uh, allerlei andere tekens staan erop. Munten maken is heel veel met tekens werken, want op de munten staan ook tekens. Ja, op de munten staan, de Nederlandse munten, staan twee tekens: het, het munthuisteken, om aan te geven dat de munt hier daadwerkelijk gemaakt is, en het muntmeesterteken, dat is het teken van de algemeen directeur van de munt. Uh, waaruit uh, blijkt dat het onder zijn regie heeft plaatsgevonden... en dat hij ook zeg maar, kwalitatief uh, dat heeft goed gevonden. Ja, is inmiddels het, het gebouw uh, in. Uh, een stukje verderop, denk ik, worden de munten geslagen. Uh, vandaag slaat de koningin een tintje. Uh, dat is omdat haar oma dat honderd jaar geleden ook had gedaan. Ja, toen wij de, de, de voorbereidingen aantreffen waren... voor het vieren van 100 jaar muntgebouw... Toen uh, hebben we gekeken van wat is er gebeurd toen het geopend werd, en toen heeft koningin Wilhelmina, toen ter tijd koningin Wilhelmina, het pand geopend door het slaan van een gouden tientje. En het leek ons nou uh, heel mooi als koningin Beatrix dat vandaag voor ons weer zou willen doen, en daar heeft ze mee ingestemd. Dus daar zijn wij ontzettend blij mee. We gaan straks eens uh, verder opkijken hoe die munten dan geslagen worden. Hier nog even genieten van de schoonheid van de, van het gebouw. Uh, dit is een. Kamertje. Misschien zat een van uw voorgangers hier wel. Nou, Dit is de officiële, wat wij nu noemen, muntmeesterkamer. Die werkte hier vroeger ook vanuit deze, vanuit deze kamer. Nu gebruiken we het als een officiële ontvangstkamer. Hier wordt vanmiddag de koningin ontvangen als zij arriveert. en de minister... Kopje thee. Kopje thee, zo raadt dat. Uh, maar dit was vroeger een, een, een gewone werkkamer. en Na de restauratie van het pand in 2005... Uh, hebben we dit nu zeg maar, als een ontvangstruimte ingericht. U slaat Nederlandse euromunten. Uh, u slaat ook andere euromunten. Waar vandaan? er ja, zijn een aantal Europese landen die geen eigen munthuis hebben. Die besteden de productie aan. En wij maken op dit moment bijvoorbeeld de munten voor uh, Luxemburg en voor Malta. Griekenland? Nee, Griekenland heeft een eigen munthuis... en is heel goed in staat om zijn eigen productie te doen. Met heel veel mensen... Uh, waarschijnlijk, ja. Waarschijnlijk. Ik heb dat uh, die thuis, weet ik niet. Ja, want jullie hebben geen contact dan onderling? Uh... Ja, we zijn wel contact op bestuurlijk niveau. Want we, we hebben uiteraard dezelfde muntsoort. Waar je afstemming moet hebben over de techniek. Over allerlei zaken die bij, daarbij komen kijken. Maar we bemoeien ons niet met elkaars organisaties. Oké. Okay. Er hangen drie ballonnen: twee oranje ballonnen en een paarse ballon. Ja. De oranje ballonnen kan ik me iets bij voorstellen, maar die paarse? Nou, we hadden afgelopen zaterdag onze dag van de munt: open dag. Uh, waar ruim 2000 mensen dan dit pand bezoeken. Uh, en daarvoor was het pand uh, volledig verseerd. Als die Grieken nou denken van... Uh, gaan we er eens een paar uh, miljoen of een paar miljard uh, munten extra bij gaan slaan... Uh, zouden ze dat ook hier kunnen vragen? Als ze denken van nou, bij ons in Athene uh, werkt dat niet, is er ruimte dan niet? Theoretisch zouden ze dat mogen vragen. Maar wij zijn een 100% deelneming van het ministerie van Financiën... en ik denk dat we daar dan wel even afstemming mee zouden hebben... of dat op, in dit geval gepast zou zijn. Oké, okay, maar ja, u bent ook gewoon een commerciële organisatie. U bent niet voor niks commercieel directeur. Ja, klopt, we maken hier ook geld voor meer dan twintig landen over de hele wereld. Op dit moment vindt productie plaats voor landen als Honduras, eh, Guatemala, Nieuw-Zeeland. Maar het blijkt dat de muntenmarkt eigenlijk wereldwijd is. En omdat de productie van Nederlandse euro's wat minder is, omdat we nog steeds grote voorraden hebben is onze belangrijkste productieactiviteit eigenlijk het produceren van geld voor derden. Ja, maar werkt het dan zo? Want Rwanda is er bijvoorbeeld ook eentje waar u voor werkt... en dan zegt de minister van Financiën van Rwanda... nou meneer Van Dijk, eh, commercieel directeur, ik heb hier een leuke opdracht voor u... sla er maar een paar miljard bij. En dan denkt u niet van, hé, maar daar gaat dat land aan te gronden. Nou, wij, onze klanten zijn de centrale banken. Dat zijn over het algemeen de gereputeerde instanties... Die schrijven officiële tenderprocedures uit waar wij in participeren. En als we, het geld dan, als we die tender weten te winnen, dan gaan we het geld produceren. We zijn een productiebedrijf, wat daar de, zeg maar de, de, de macro-economische consequenties eventueel voor zouden zijn in een bepaald land. Dat, dat, daar bemoeien we ons in principe niet mee. Maar er moet wel een uh, mooi stempeltje op zitten dat het ook echt van dat land is. Ja, uiteraard. uiteraard. Okay. We gaan straks een deurtje door en dan gaan we eens kijken, uh, dat is meer heilig der heilig. Uh, wat we allemaal kunnen zien en hoe bijzonder die munt is uh, die vandaag door de koningin geslagen wordt. Joris van der Kerkhoop vanochtend in de Munt in Utrecht. Het is acht minuten voor zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal... met ruim 130 kilometer per uur door de woestijn. Maar dan niet met een auto, maar met een supersnelle high-tech fiets. Dat doen studenten van de TU Delft en de Vrije Universiteit in Amsterdam... als ze in september het wereldsnelheidsrecord fietsen willen breken. Hun fiets testen ze vandaag op de startbaan van voormalig vliegveld Soesterberg. Wij spreken met een van de studenten van de TU die de fiets heeft ontworpen... David Wiedemaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Lijkt mij onmogelijk. Hoe bereik je een snelheid van 130 kilometer met een fiets? Ja, het is ook wel een vrij grote uitdaging natuurlijk. Daarom doen we het ook. Maar uh, de, de belangrijkste verschil eigenlijk met een gewone fiets is de buitenkant. Je ziet dus geen fiets, maar je ziet een, uh, ja, een soort hoge snelheidsrein. Uh, heel compact, zo hoog als, uh, als je knie. En uh, dat is de, de aerodynamische buitenkant die ervoor zorgt dat we bijna geen luchtweerstand hebben. En daardoor kan je dit soort hoge snelheden halen. Ja, je moet wel zelf trappen toch nog? Ja, ja, ja, zeker. Het is <laughs> er zit geen motortje in. Het is een grote sportieve prestatie natuurlijk. Vandaar ja. ook de koppeling met Vuur Amsterdam. We hebben uit een grote groep fietsers geselecteerd en we hebben vier echte topsporters. Ja, die moeten dat dus gaan doen en die, die moeten daar ook fysiek dus toe in staat zijn om 130 km per uur te halen? Dat zou moeten lukken, ja. ja. En dan zit hem dus in de luchtweerstand. Um, maar Als ik van een beetje bergaf ga, dan begin ik al te twijfelen of de remmen het wel houden... en of het wiel erin blijft. Het moet allemaal wel stevig zijn. Dat klopt, ja. ja Hij is ook niet heel erg licht. Uh, het is een fiets van ongeveer 20 kilo. Omdat het toch allemaal wat, uh, wat steviger en wat betrouwbaarder moet zijn, inderdaad. Ja. Dus het is niet iets voor de Tour de France voor de tijdrit? Zeker niet. Uh, de Mee van een Berg af, dat lijkt me ook een soort uh, zelfmoordactie. <laughs> Oké, <Okay. laughs> dat moeten we dan maar niet doen. Uh, waarom bouwt u hem dan? Uh, het is natuurlijk om uh, ja, de, de fiets uh, om te laten zien wat er met de fiets kan eigenlijk. Want de, de huidige fiets is een beetje hetzelfde als uh, toen die uh, rond het jaar 1900 werd uitgevonden. Uh, er is bijna niks veranderd. Je zit nog steeds rechtop uh, vol in de wind. Ja. En wij willen eigenlijk laten zien dat het veel beter kan. Ja. Maar het wordt een soort experiment, een proefmodel... die niet ooit op de straat terechtkomt. Wie weet, ja. Toch, toch wel? Daar streeft u wel naar? Uh, niet op dit moment, maar dat zou uh, een optie kunnen zijn. Ja. Wanneer wordt die snelheid bereikt? Gebeurt dat ook al vandaag? Uh, nee, vandaag is een testdag. Ja. Uh, een van de redenen dat, uh, dat het record in Amerika gereden wordt... is dat het daar een, een hele speciale locatie is... Je ja, hebt bijvoorbeeld een, uh, een weg nodig van 7 kilometer lang om die snelheid te bereiken. En dan rechtdoor? Ja. En rechtdoor. Ja. Uh, en dan ligt het ook nog op grote hoogte, dus dat je minder luchtweerstand hebt. Uh, en om die reden kunnen we dus hier, uh, nou, ga hier maar eens een weg vinden van 7 kilometer lang waar je een dagje mag fietsen. Ja. Uh, dus uh, dit is een testdag en we hopen uh, ja, zo rond de 80, 90 te gaan rijden. Nou, maar nog zeker geen record. Succes ermee, David Miedermaken. Een van de studenten van de TU, uh, hartelijk dank. En we horen er meer over op Radio 1, bijvoorbeeld bij de KRO na half tien. Het NOS Radio 1 Journaal. De Ochtendkrant. Het kabinet gaat iets doen aan de overdrachtsbelasting, meldt de Telegraaf. Volgens de krant wil het kabinet daarmee de vastzittende woningmarkt vlot trekken. Nu moet bij de verkoop van een huis nog 6% belasting worden betaald. Het kabinet wil huizenbezitters een zetje geven en de belasting verlagen of zelfs helemaal afschaffen. Op de Telegraaf liggen er verschillende varianten op tafel, maar is er nog geen besluit. Het helemaal of gedeeltelijk schrappen van die overdrachtsbelasting kan een paar miljard euro kosten. En dat zou dan wel weer een flinke aderlating voor de schatkist betekenen. Het ministerie van Financiën vreest daarom dat het plan onbetaalbaar is. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat over het dossier wonen gaat, is wel voorstander van het plan. Al dus de Telegraaf. De overheid is onvoldoende moet even... Ja, ik zet maar maar even aan, want ik ben er weer. De overheid is uh, onvoldoende voorbereid op een grote hackersaanval. Dat zou blijken uit een grote oefening van de overheid zelf. Daarover schrijft het AD. Er is wel gebrek aan goede coördinatie, maar er is ook te weinig besef van de ernstige gevolgen die een cyberaanval kan hebben. Een aanval kan ertoe leiden dat het betalingsverkeer bijvoorbeeld wordt ontregeld. Maar ook de cruciale systemen van Schiphol of de Rotterdamse haven zijn kwetsbaar. Een onderzoeker die bij de oefening betrokken was... zegt in het AD dat Nederland nog onbekend is met cybercrisis... en dat dat goed te, te merken was. Volgens staatssecretaris Steven van Justitie zijn er al maatregelen getroffen. Zo komt er in 2012 een Nationaal cybersecurity Center, hadden dus ze het AD. De crisis heeft ook toegeslagen in de bruidsmodebranche. In metro zeggen makers en verkopers van bruidsjurken... dat dit de moeilijkste tijden in 30 jaar zijn... Een rondgang langs bruidsmodezaken blijkt volgens de krant... dat huwelijken door de economische crisis vaker worden uitgesteld... en dat op jurken wordt bezanigd. Een paar jaar geleden was 1500 euro voor een bruidsjurk een normaal bedrag. Nu wordt dat al beschouwd als een enorme bedrag. Veel geld zegt een jurkenmaker die inmiddels maar is gestopt met dat werk. Primeur vandaag in de Volkskrant. Femke Hassema gaat voor de krant regelmatig artikelen schrijven. En vandaag is haar eerste stuk te lezen. Haar eerste verhaal gaat over de tv-serie Mad Men... Halsema zegt in het stuk dat ze een enorme fan is van die serie... omdat de makers volgens haar onze geschiedenis laten zien. Als antropologe die een inheemse stam tentoonstelt schrijft ze. De journalistiek is een nieuw terrein voor Halsema. Tot eind vorig jaar was ze natuurlijk fractieleider van GroenLinks in de Tweede Kamer. En tegenwoordig is ze commissaris bij Weekblad Persgroep. En sinds vandaag dus ook freelancer bij de Volkskrant. Twaalf leerlingen van een school in Amersfoort uh, moeten vandaag alsnog examen doen in het vak drama. De school was namelijk vergeten het centraal eindexamen af te nemen... en het theoriegedeelte werd afgelopen jaar niet eens gedoseerd. Een vreemd verhaal, nogal vreemd inderdaad. De ja, reden van de fout is dat het examen drama dat vorig jaar niet verplicht was. En dat is het nu wel, de school wist dat niet. Gedupeerde HAVO-leerlingen werden gisteren nog snel bijgespijkerd. De VWO'ers hebben tot vrijdag de tijd om een boek van 300 pagina's over kunststromen Oeps. te leren.